Marianne Hageman met het NOS Journaal. Een man die donderdag in Amsterdam is opgepakt. Naar de stand is een ontsnapte TBS'er van 18. Hij is een bekende van de politie en werd als vuurwapen gevaarlijk gezien. Agenten hadden de auto donderdag stilgezet... omdat een van de inzitteren mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie lost de schoten toen de vier inzitteren niet naar buiten kwamen. Drie van hen stapten alsnog uit, de vieren reten vandoor. Agenten openden toen opnieuw het vuur. De man werd daarbij geraakt, maar wist toch te ontkomen. Bij de centrale van Tiange in België is kernreactor 2 opnieuw uitgevallen. Electrabel heeft daarop de reactor losgekoppeld van het elektriciteitsnet. De storing ontstond vanochtend iets na 11. Over de oorzaak is nog niets bekend. In de centrale van Tiange zijn de afgelopen jaren vaker problemen geweest, vooral met kernreactor 2. Jarenlang lag deze elektriciteitsopwekker stil door haarscheurtjes in de buitenkant van het reactorvat.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 Knot adviseert minister Dijsselbloem van Financiën om juist nu het wat beter gaat maatregelen te nemen om het begrotingstekort terug te dringen. In de strijd om de landstitel is Feyenoord verder achterop geraakt. AZ was thuis met 4-2 te sterk. Het is de derde nederlaag op rij voor de Rotterdammers. Feyenoord heeft nu 11 punten minder dan koploper Ajax. Het weer, regen of motregen en in het noordwesten is het ook mistig. De temperatuur ligt tussen de 6 en 10 graden. Vanavond vrijwel overal droog. Morgen opklaringen wat zon. Het wordt zo'n 8 tot 12 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat bij Amersfoort een file van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, en als we dit soort muziek horen, die ja, dan willen we nog wel even een paar uurtjes doorgaan, hè, eigenlijk? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel, maar ja, mag weer niet van de programmaleider? Die is weer een reterstreng, die man. Vervelende man, af en toe. Yo, de Doobie Brothers en de Long Train Running. Welkom terug bij Zandvoort op zondag, uur drie, met daarin de volgende onderwerpen. Om half vijf de reguliere uitzending weer van Dier van de Week... En die luistert deze week naar de naam Samuel. Gisteren hadden we eigenlijk het dier van het jaar. Ja. Dat was Jano. Er was zoveel ophef over te doen. Maar die is op zoek ook weer naar een nieuwe baas. Daar hadden we dus gisteren aandacht voor. En nu gaan we gewoon weer terug naar het dierenthuis Kennermeland. Want die hebben het dier van de week. En die luistert nogmaals naar de naam Samuel. Het gedicht van de week. Het is een klassieker. Rond de klok van kwart voor vijf. En die is geheel, uh, staat geheel in het teken van uh, Zandvoort op zaterdag. en Zandvoort op zondag. Hey. Dus ingestuurd, uh, uh, ingestuurd dat gedicht al ruime tijd geleden. maar een keer voor herhaling vatbaar. Uh, rond de klok van kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. We hebben straks de eindstanden van de wedstrijden... die om half drie zijn begonnen. En dan hebben we het over de eredivisie voetbal. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. En er komt nog heel veel lekkere muziek aan... waaronder deze van Delight and groove is in Hearts. This is my fucking wish Lekker om terug te gaan naar de jaren negentig, zo op ZFM op de zondagmiddag. Jor, dit is heel van delight and groove is in de hart. ZFM niet alleen op internet, op de radio, maar natuurlijk ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. GFM. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. En vergeet niet te kijken elke vrijdagmorgen tussen 10 en 12 naar CFM TV. Ja, dan krijg je zeg maar alle evenementen die gebeurd zijn in Zalvoort. En gefilmd door Roel van der Hoog op tv. Dus kanaal 40, digitaal via Sigo. daar kan je alles uh, blijven volgen. Hier is Coldplay en Adventure of a Lifetime. Love heeft al zoveel hits gescoord in Nederland. En staan nu ook weer in uh, diverse hitparades... Uh, met deze single Adventure of a Lifetime. We willen trouwens de hitparade van CFM horen. Die zenden we elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf uit... en heet de Euro Breakdown Gepresenteerd door collega Maurice Mulder. CFM, Race Radio, Pit Report. Zo, het is kwart over vier. Dat betekent uh, tijd weer voor het uh, Formule 1 nieuws bij CFM. Formule 1-teams voortaan verzekerd van motoren. Een wanhopige zoektocht naar een motor, zoals Red Bull tijdens het afgelopen Formule 1-seizoen... behoort voortaan tot het verleden. De Formule 1-commissie van de VIA heeft een plan van de motorenfabrikanten aangenomen... waarin gegarandeerd wordt dat alle teams voorzien worden van motoren. Het plan moet met ingang van 2018 in werking treden. Behalve een garantie op motoren hebben de teams en de fabrikanten Mercedes, Ferrari, Honda en Renault nu ook een maximumbedrag van 12 miljoen euro... voor de klantenmotoren afgesproken. Daarmee wordt eindelijk concrete actie ondernomen... om te komen tot kostenbesparingen in de Formule 1. Een eerder plan van de FIA om in uh, zee te gaan... met een onafhankelijke motorleverancier... liep naar weerstand van de huidige motorleveranciers op niets uit. Waarna de teams de opdracht kregen... zelf met een alternatief plan te komen. Om de lagere prijs van 12 miljoen euro te kunnen garanderen... zouden er onder andere meer standaardonderdelen geïntroduceerd worden. Nieuwkomer, ha nieuwkomer Haas rekent op punten in de Formule 1. De nieuwkomer in de Formule 1 heeft, heeft flinke ambities. Het team van de Amerikaanse eigenaar Gene Haas... wil komende seizoen in het veld van de 22 bladjes meedoen in de middenmoot met Romain Grosjean en Esteban Gutierrez als coureurs... en een motor van Ferrari achter in de bolide verwacht Haas zo af en toe met punten te, mee te kunnen pakken. Wie zou het Haasje zijn? He? Wie zou het Haasje zijn? En echt heel goed nieuws, want het was natuurlijk vorig jaar echt... Uh, op een gegeven moment die geknepen motoren en het uh, rare geluid. Of, ja? uh, geen geluid. Mm -hmm. dat, uh, daar, dat is ook afgelopen, want het geluid komt terug. Want Perilo, de technische baas van Mercedes... is ervan overtuigd dat motoren in 2016 aanzienlijk meer geluid gaan maken. Hij stemde, eind september stemde de World Motorsport Council uh, in met maatregelen om de uitlaatsystemen aan te passen. En dit leidt ongetwijfeld tot een aanzienlijke toename van het geluidsniveau. Tijdens de eerste te testsessie voor komend seizoen, vanaf 22 februari, jongstleden in Barcelona, zal duidelijk worden hoeveel geluid de Formule 1-auto's in 2016 gaan produceren. De wijzigingen aan het uitlaatsysteem hebben overigens geen invloed op het vermogen en de uitlaatgassen, Benadrukte bedrukte nogmaals de World Motorsport Council. Dus uh, meer Harry in de Formule 1. Eindelijk, hé! Hey. Ja, nou Daar terug. hebben we lang op moeten wachten, maar het is wel weer lekker hoor. Hier is Swing and a Star van Spooky en zo. Like? Swing a Star. Doen we zeker. Swing on the star. Jorgen, de single van Spree en Zoom. Ja, we gaan eens even kijken naar de eredivisie. Twee wedstrijden vanmiddag om half drie gestart. En inmiddels ten einde, Albert Jan. Ja, uh, zal ik de eerste doen die de, de eerste gestopt is? Uh, ja, doe maar. Uh, uh, Durf uh, je ja. het aan? Ja, ik, we gaan gewoon even terug naar half één. AZ, nogmaals, voor mensen die later hebben ingeschakeld... ontving thuis Feyenoord... En AZ won met 4 tegen 2. En dat is de wedstrijd uh, die uh, inmiddels schijnig is. De wedstrijd van half 3. PSV tegen FC Twente. Daar werd het, het jan 4 tegen 2. Ja, dat wordt weer een uh, werkoverlegje mm -hmm. om 5 uur. En uh, op het punt van uh, eindigen <laughs> staat de wedstrijd <laughs> ja. FC Utrecht tegen Pek Zwolle. En FC Utrecht heeft in de laatste minuten toch nog weten te scoren... en leidt momenteel met 1 tegen 0. Nou, die zal ook wel afgelopen zijn hoor, lang ze wel, denken. Of niet? Ja, ik denk het ook ja, wel. Jawel, jawel, jawel. Dat wat betreft de Eredivisie hebben we nog één wedstrijd. We gaan vandaag, hè, kwart voor vijf. Dat door doen Den Haag tegen SC Kambuur. Nou, ik ben heel benieuwd. Hier is Easy Love and Een je voor de iets oudere mensjes, om het zo maar te zeggen. Iets ouder, niet heel oud. Niet zo oud zoals jij bent, Albert-Jan. Oh, kijk, kijk. Je hoorde de sos bent, oftewel de Sound of bent uit de jaren tachtig. And just be good to me, het dier van de week. Waar het, is hij? Het dier van de week luistert naar de naam Samuel. Samuel is een prachtige, grote, gecastreerde kater van bijna zeven jaar. Hij vindt niet iedereen leuk en heeft uh, tijd nodig om aan je te wennen. Als hij eenmaal aan je gewend is, is hij prima te aaien. Wie weet, wie weet schuilt er zelfs een, wel een echte knuffelaar in hem. Samuel gaat graag zijn eigen gang en zoekt daarom een huis en een tuin... waar hij dat kan en mag. Andere katten vindt hij niet gezellig, dus zoekt hij een huis voor hem alleen. En waar verblijft Samuel? Samuel verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemeland... Keesomstraat 5, te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888... Geopend van 11 tot 4 uur op de maandag tot en met zaterdag. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Samuel verdient een thuis. Dankjewel Albert-Jan, dat was weer het reguliere dier van de week. Elke zaterdag en zondagmiddag zo rond half 5 hoor je hem bij CFM. Sanford op zaterdag en Sanford op zondag. En dan gaat zo dadelijk ook het gedicht van de dag over. Dus blijf luisteren naar CFM. In Solution is my queen, but she stays strong. Yeah, yeah, she is. ook op internet www.cfmzanfoort.nl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 Well it's on and on and on and on and on the beat, don't stop until the break or don't when I said an M-A-S, a T-E-R, a G with a double E.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 The bunch, but that's okay. I still keep it strong, cause all I'm here to do is just I'm wiggle your behind. Sing it on and then on and on and on. The beat don't stop until the breaker don't wanna sing it on and then on and on and on, on. Rack Rock, yo. I throw it on the floor. I'm gonna freak your head, I'm gonna freak your day, I'm gonna fool you out of this atmosphere. Cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I say the one, cute. Zo echt heel veel jaren terug in de tijd. Op de zondag bij CFM. Sugar Gang je de Rappers Delights. Ja, we hebben nog meer sportnieuws voor je. Ja, en dat is het eerste bericht betreft uh, voetbal. Maar het betreft op de EK in Frankrijk. Wil je het weten? Uh, nee, eigenlijk niet. interesseert me helemaal niks. Want uh, op het komende EK voetbal in Frankrijk... wordt doellijntechnologie gebruikt. Dat heeft de Europese bond UEFA afgelopen vrijdag definitief besloten... Met die technologie kan een scheidsrechter zien of een bal wel of niet de doellijn is gepasseerd. Ook in de Champions League zal de technologie zijn intrede doen in het seizoen 2016-2017. Het jaar erop volgt de Europa League en de UEFA maakt op korte termijn bekend... welk bedrijf de doellijntechnologie mag leveren. Bij Europese duels blijven bovendien extra scheidsrechters op de achterlijn actief... de zogeheten vijfde en zesde official. In de Europese competities als in de Engelse Premier League... de Duitse Bundesliga, Italiaanse Serie A en de Franse League 1... Eh, wordt al gebruik gemaakt van doellijntechnologie. Ook bij het WK van 2014 in Brazilië... hielden camera's tot op de millimeter nauwkeurig in de gaten... of de bal wel of niet over de lijn was. In de Nederlandse competitie is slechts één stadion... voorzien van deze dure systeem. Tot de winterstop hingen de camera's namelijk in de Amsterdam Arena... en nu is het systeem verhuisd naar de Kuip in Rotterdam. Een vreselijk wielrennersbericht. Een vreselijke dag vandaag voor Giant. Het was een verschrikkelijke dag voor de ploeg van de renners. Eh, en de renners hebben tijd nodig om er bovenop te komen. Deze ploeg voelt als een grote familie. We zullen hier gezamenlijk uitkomen. Sterker als nooit tevoren. Al dus Iwan Spekenbrink. Teambaas van Giant Alpecin, Naar het dramatische ongeluk in Spanje... waarbij zes renners van de ploeg vandaag gewond raakten. Het eh, zestal werd tijdens een trainingslid... frontaal aangereden door een auto. De Amerikaan Chet Haga is er het ergst aan toe. Hij werd per traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd... en is inmiddels geholpen aan de verwondingen aan zijn kin en nek. Ook heeft hij een gebroken oogkas, aldus de ploeg. De Duitse wielrenner John Degenkolb... hield aan het ongeluk het snee over in zijn bovenbeen... een gebroken arm en verwondingen aan zijn hand. Hij is inmiddels geopereerd. De Franse klimmer Warren Bargoul heeft een handwortelbandje gebroken. De Duitse sprinter Max Wallstein brak een hand en scheenbeen... en moet hoogstwaarschijnlijk onder het mes... Onder de zes renners was één Nederlandse coureur... coureur Ramon Sinkel, Sinkeldam. Die kwam er het relatief goed vanaf. Volgens het ploeg liep hij slechts een schaafwond en een kneuzingen op. Ook de verwonding van de zweet Frederik Loepvixon vielen mee. Nou, een zwarte dag voor uh, de wielenploeg van Giant. Dat kan je wel zeggen. Tot zover het sportnieuws bij CFM Zandvoort op zondag. We gaan op naar het gedicht van de dag. Dus blijf lekker luisteren.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 Wat ik nodig had. Quincy en Verlangen. Jawel, het is uh, bijna kwart voor vijf. Dan gaan we weer uh, het gedicht van de dag doen, uh, Albert-Jan. En ditmaal gaan we terug naar 2011 alweer. Want uh, toen kregen wij een uh, gedicht uh, ingestuurd van uh, onze eigen Din. En Din uh, die schreef een gedicht over Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Zandvoort op zaterdag en zondag. Ga er rustig voor zitten, want dat mag. Altijd een gezellige show. Zaterdag en zondagmiddag op de ZFM Radio. Met Rob en Albert-Jan, want die kunnen er wat van. De laatste nieuwtjes uit het dorp... De laatste scores van een basketbalworp. Live verslagen van sportwedstrijden. Met zoveel enthousiasme gebracht door hen beiden. Alsof, alsof je als luisteraar in het publiek zit. Een programma met enorm veel pit. Muziek, zorgvuldig geselecteerd. Dat... Dat hebben ze in al die jaren radio maken wel geleerd. Een gedicht speciaal voor ZFM. ZFM is er altijd dagelijks zonder rem. Luister, luister dus op zaterdag en zondag mee naar de radio dicht bij de zee. En doe je dat, dan heb je wat. Always look on the bright side of life. Come on, give me the five. heel erg lief he, van Din. Ja, dat is uh, heel lief van Din. Dankjewel, Din. Dankjewel. Terug naar 2011 met het gedicht van Din. Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Je hoort ons tussen twee en vijf uur. Met één keer in drie weken. Trouwens, onze collega Andor, he, ook niet, niet te vergeten. vergeten niet nee, te vergeten. zo is het. Nou, deze vond ik wel een beetje toepasselijk. Gaat ook over de radio. Radio Gaga. Gezongen wordt, het uh, Jo, trouwens. Radio bla bla. <laughs> Doen wij dat op zaterdag, zondagmiddag? Nee, Radio nee, bla. Nee nee nee. nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Queen en Radio Gaga na het gedicht van de dag. Nogmaals, Dien, dankjewel voor het gedicht uit 2011 over Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Nog twee platen te gaan in deze uitzending. Waaronder deze even lekker meedansen... Gewoon met een Englishman in New York van Chris Cap. And when I talk, I'm an Englishman. De partioneel van deze single, een Englishman in New York, is natuurlijk van Sting. En dit was de uitvoering van verleden jaar van Chris Cap. Ja, ik was nog even in Turkije verleden jaar. Heel eventjes. Even genieten van het mooie weer daar. Nou, dat is zeker gelukt. En uh, ja, daar, toen was deze een hit. De single van Chris Cap, dus en een uh, Englishman in New York. Het zit er alweer op voor ons, uh, Albert-Jan. Voorbij gevlogen. Voorbij gevlogen, gelijk... drie uur Zotvoort op zondag. Ik kijk nog net op tijd naar teletext voor de ja? tussenstand voor de wedstrijd die kwart uh, voor, voor vijf is begonnen. Uh, dus, dat is nog steeds de tussenstand tussen ADO, Den Haag en SC Kambuur is 0 tegen 0. 0 tegen 0. En dan hebben we vanavond nog... Moordvrouw. Moordvrouw. 8 uur, RTL 4. RTL 4, be there. En als het goed is met scènes opgenomen op het Raadhuisplein... jongstleden september. Ja, zo werd ons gemeld... Zo werd ons gemeld. Zo werd ons gebeld. Ja, straks is het helemaal niet waar. Nee, maar het, Zit staat het te stond in de Zandvoortse courant. En uh, het stond ook nog een keer ergens op een website. Ja, dus, dus uh, aan ons zal het niet liggen. Nou, vanavond <laughs> dus uh, vanaf 8 uur, moordvrouw met Wendy van Dijk op RTL4. En daarin, als het goed is, ook de aflevering die in uh, Zandvoort is uh, opgenomen op 25 september. Zoiets. Maar je kunt altijd terugkijken op, via YouTube, ZFM-TV. Of in ieder geval via de app. Want de CFM-app. Er staat ook de, de documentaire die onze collega Roel van het Hof daarvan heeft gemaakt. Ja, mocht je de CFM-app nog niet nog hebben. Nog niet hebben? Nee, nog, nog niet. Nog niet? Nou, download hem dan heel snel in de Play Store, App Store of uh, Windows Store. Hij is gratis verkrijgbaar. En dan blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. Evenementen, sports. Kan je luisteren naar CFM, kan je CFM-tv terugkijken. Je kan je eigen bericht posten. Je kan contact opnemen met CFM. Je kan kijken naar, uh, naar de beachcamps. Je kan kijken op het circuit, naar de pitcam. En het downloaden van deze app is gewoon een must. Zo is dat. En dan blijf je op de hoogte en dan weet je van alle weetjes en, weetjes en ditjes en datjes... over ons prachtige dorp Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En uh, ja, volgende week zijn we er weer. Op zaterdag en zondag. Ja toch? Ja zeker weten. Oké okay, tot dan. En een fijne zondagavond. En bedankt voor het luisteren. Dag. Groetjes. Things doei doei. I for bed,